dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Vorige maand is de verkoop van bedrijfswagens in de EU voor het eerst in bijna twee jaar gestegen. In totaal werden er 185.000 nieuwe voertuigen verkocht. Een stijging van bijna 9% in vergelijking met maart vorig jaar. Bedrijven kochten vooral meer busjes. De verkoop van vrachtwagens loopt nog steeds achter. Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal een netto winst geboekt van 1,8 miljard euro. Dat is bijna 600 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten rekenden op een veel lagere winst van de grootste bank van Duitsland. Op 115 stations waar nu nog geen toiletten zijn, komen wc's. Minister Eurlings schrijft dat aan de Tweede Kamer. De Kamer eiste eerder dat in elke sprintertrein een toilet komt... maar volgens Eurlings is dat onnodig duur... en nemen toiletten bovendien een hoop ruimte in. Bovendien is de gemiddelde reistijd in de sprinter maar 17 minuten. In de nieuwe regels komt te staan dat in stoptreinen... waar meer dan een derde van de mensen langer dan een half uur reist... een toilet aanwezig moet zijn. Ook in elke intercity is een wc verplicht... De uitbreiding van het aantal toiletten op stations kost tussen de 10 en 15 miljoen euro. Het bisdom Roermond schrapt de feestelijke openluchtviering van zijn 450-jarig jubileum. In het licht van de berichten over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk... is nederigheid gepast, zegt het bisdom. Het was de bedoeling om het jubileumjaar op 22 mei af te sluiten... met een feest in een openluchttheater in Tegelen. In plaats daarvan is er nu op dezelfde dag een kerkdienst met aangepast programma in Roermond... Het Bistom zegt dat het in verband met de actualiteit bewust heeft gekozen voor een sobere vorm. Het weer eerst nog wat nevel, verder bijna overal zonnig. Het wordt 15 graden aan zee en plaatselijk 20 in het zuidoosten. Morgen wordt het met 17 tot 23 graden nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 In de buurt die van me al inkomen. Toch wou ik dat ik net iets pak. Niets pakken simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon,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 Oké, okay, nou Luc Rom, dankjewel in ieder geval voor jouw ja, recensie van Karel Emmerald. Nou, uitverkocht dus hier in het patronaat. En misschien komt zij nog een keer terug. Dus nou, welk, het nummer dat waar ze natuurlijk bekend om is geweest is Beck erop. Dus laten we dat maar gaan draaien. En dat was dus het uh, scratchen bij, uh, bij um, uh, Karel Emerald, waar, wat dus de, eigenlijk de hoofdmoot uh, vormde bij je.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 Dag Lena, ik moet je even corrigeren. Stal de of ze? Oh, excuse. Me, ja. Ja, ja, ja, maar geeft dat geeft ook verder niet. Ja, dat is verschrikkelijk leuk. Uh, ze hebben echt van alles nog wat uit de kast gehaald om uh, de mensen te entertainen. Uh, springen, carousel rijden, uh, hele kleine kinderen op uh, verschrikkelijk kleine ponies. Dat, is, dat, dat wil je echt niet zien, <laughs> dat is ongelooflijk. En uh, zo hebben ze de mensen geëntertainen. Het was heel erg druk, het was heel erg interessant. Uh, ze hebben ook uh, springdemonstraties gegeven.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 En dan kan Leijens, denk ik, toch gewoon lekker in die eerste klasse blijven basketballen. Ze hoeven niet aan het landelijke toe, is helemaal niet nodig. Maar in die eerste klasse, dan moet ze gewoon blijven, Lena. Oké, nee, dat begrijp ik als je zo hard je best doet als team. En dan dat je dan niet verder kunt omdat je geen coach hebt. Nee, dat begrijp ik helemaal, Joop van Nes. Dank je wel in ieder geval voor jouw samenvattingen van zowel voetbal, basketbal als Stal Nadenhof. Zeg ik het zo goed?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 Oké, okay. uh, waar kunnen mensen jou berichten en foto, uh, foto's uh, bezichtigen? www.michelvanbergen.nl. Oké, okay. nou Michel, dankjewel. Fijn weekend nog. Uh, tenzij je natuurlijk weer uh, wordt, uh, ge, ja, hoe noem je dat? Opgepiept door, uh, door een voor de andere henneplantage of uh, misschien voor ander nieuws. Nou ja, we zijn vanmiddag op de zeeweg geweest. Er was een uh, pol die uh, was van de weg afgeschoten en die stond uh, helemaal over dwars op de zeeweg. En uh, ja, die is gewond afgevoerd naar het uh, ziekenhuis. Zo. Misschien was ja. hij ook nog. Uh, ja, van streek natuurlijk met wat er gebeurd is. Uh, van, met de ja. regering uh, in Polen. En uh, nog een uh, ja, behoorlijke file, daardoor ook op, uh, op de zeeweg. Maar uh, ja.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 And uh -huh. Een beetje raar. Hij stopt er in en mee. Uh, dat was uh, Eddie Grant met. Uh, Eddie Grant, Eddie Grant. Met Electric Avenue. Dus de elektriciteit is een beetje is, uh, is weggevallen, denk ik. Nou, we gaan snel terug naar uh, BVC Bloemendaal tegen Spaarnwoude. Waarom? Nou, ze hebben natuurlijk uh, gewonnen met 3 tegen 0. En Tjerk de Blauw die, uh, gaat in gesprek met uh, de aanvoerder Tim Jones. Ja, uh, goedemiddag natuurlijk. Die wedstrijd vanmiddag tussen uh, en Wouden en. Uh, uh, Bloemendaal en Sparenwouden. 3-0 overwinning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 uh, vrijdag uh, is geweest Rolf Bastiaan. Um, ja, Rolf, 1-1, was het terecht? Uh, absoluut, absoluut. Uh, Telstag kwam snel achter door een wederom een verdedigende slappe actie van het centrale verdedigingsduo. Waardoor de Leo hem heel makkelijk op 0-1 kon maken. Ja, daarna werd Telstag wel iets beter, maar echt veel kansen creëerde ze niet. En in de 36e minuut was het eigenlijk een lucky van... Dan moet ik even denken, niet meer maakt, dat ben ik even kwijt.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 Uh, nou, ik weet, Telstra hoort eigenlijk ook uh, een beetje toe uh, tot AZ. Uh, hoe zit dat met die samenwerking? Ja, die samenwerking is, een, is wel een samenwerking wat spelers betreft. Maar kijk, daar kun je ook nu op dit moment niks over zeggen. Want je ja. weet niet wat er met AZ gaat gebeuren. Nee, maar uh, zegt AZ niet bijvoorbeeld van, nou, uh, wij, wij, trekken ons al, wij trekken ons terug of uh, willen, we willen jullie steunen wat er ook gebeurt? Dat nou, is niet gezegd. Nee, dat is niet gezegd. Dat zou ook niet zo handig zijn, want die jeugdopleiding is gecombineerd.